en wil ze ook dan daar zelf laten stellen, ook door de uh, voorzitters. Dat vinden we ook de, het beste. En zijn er zijn ook gezichten bij. Dus uh, de leiding, dat zal ik doen samen met de ondernemersmanager Janneke de Ouders overal, uh, technisch het een en ander uh, begeleiden. Maar we willen gewoon de, de voorzitters of een ander bestuurslid van de uh -huh. verenigingen uh, de vragen laten stellen. Moeten de vragen van tevoren ingeleverd worden of kunnen die ter ja, plekken verzonnen worden? Ja, uh, we willen wel we, we, dat is even in ieder geval <laughs> zien en of we ook mee kunnen helpen met, met de vragen of nog een keer aanscherpen of nog... Uh, nou, dat is, dat is de gedachte die we nu hebben. Dat gaat nu uit bij de, bij de verschillende verenigingen. U uh, laat uh, de naam Janneke den Ouden vallen, hè? Die, uh, ja. uh, de manager dorp. Uh, er is, het convenant is uh, weer getekend. Gaat ze nog vier jaar door? Uh.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 dat, ja. we, wachten ook even af, we hebben ook afgewacht wat er wel en niet mocht. Oké. Okay. Uh, nou, dat is nu deze week duidelijk. En nu gaan we mm -hmm. het echt allemaal uh, uh, op de rit zetten. Beetje... Maar als mensen aanwezig willen zijn, en dan, uh, dan zal het best uh, uh, kunnen. Maar uh, primair gaan we eerst uit van de lijsttrekkers plus één of twee uh, kandidaatstaatsleden. Mm -hmm. De bestuurders, de voorzitters plus één of twee bestuursleden. Nou, en dan komen we gauw aan een, uh, aan een uh, flink aantal in de zaal die nog mag.